waar je bent, zometeen gaan we los met non-stop de 40 heetste dansits ter wereld. 538 nieuws. In Leiden zijn 25 klimaatactivisten aangehouden toen ze actie voerden bij een kantoor van ING. Ze blokkeerden daar de weg. Na een paar uur heeft de politie ze opgepakt en in een bus gezet. Eerder vandaag werden in Haarlem vijf klimaatactivisten opgepakt. Ook zij zaten uren op een weg. Buitenlandminister Bruin Slot heeft vandaag gebeld met haar collega in Iran... en er bij hem op aangedrongen om Israël niet aan te vallen. Ze heeft haar zorgen geuit over de oplopende spanningen, schrijft ze op X. Ook heeft Bruin Slot Iran verzocht geen schepen meer te kapen. Er is meer bekend over de zes dodelijke slachtoffers van de steekpartij in Sydney. Het zijn vijf vrouwen en één man. Eén van de vrouwen had haar baby bij zich. Ze deed er alles aan om haar dochter te beschermen, maar moest dat zelf met de dood bekopen. De baby vecht in het ziekenhuis voor haar leven. En PSV is weer een stapje dichter bij het landskampioenschap. Er werd in eigen huis met 6-0 gewonnen van Vitesse. Luc de Jong scoorde twee keer... en is nu met 26 treffers topscorer van de Eredivisie. Voor Vitesse wordt de situatie steeds zorgelijker. De ploeg staat helemaal onderaan en gaat vrijwel zeker degraderen. Een zonnige avond en in de nacht is er hier en daar kans op een buitje. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken... en maximaal 16 graden. FM als je dit hoort, heb je de juiste keuze gemaakt. Welkom bij de lijst met de 40 allergrootste dansers ter wereld, de nieuwe Global Dance Chart. You hang so it's. You twenty. Is nummer 3 van vorige week. Radio 538. Number 3. De bronzen medaille voor Kelvin Harris. Op de tweede plek, Galantis en David Guetta. Nummer 1. En onbetwist de allergrootste waren Kaigo en Eva Max. De vraag van vandaag: hoe zijn de kaarten deze week geschud? Je weet alles en mis niets. Als je blijft luisteren naar de snelste hitlijst ter wereld. De Global Dance Chart. Mijn naam is Wessel. De komende twee uur krijg je hier de 40 grootste dancits op aarde. Met nu Castle.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 I Don't Wanna Wait op 37. Let's make tonight the weekend I don't wanna wait I don't wanna wait I don't wanna wait Got no reason Not to celebrate weg naar de zon de nul is in 15 jaar zomerweek vanaf maandag You're free whenever you are, let me hear you go. Hey, yeah. Baby, I'm weak, baby, it's high. Let me hear you go. Hey, yeah. Tell me where we go. Hey, yeah. Let me hear you go. Hey, yeah. Baby, it's sweet, we mm -hmm. can go far. Tell me where we go. Ja, ik die als tweede op als water lijkt op Robert Downey Jr. Eliza Doolittle op 30 met disclosure in You and Me. Dankjewel dat je luistert naar Globe and Dance, de Global Dance. 538 met nu James Hype op 29. Ben je klaar voor het meest senioren DJ-duo... dat ooit in de Global Dance Chart heeft gestaan? Bij elkaar opgeteld zijn ze 105... Hij beweegt heupschuddend plek omlaag met Daniel Dans op 21. Zo meteen hoor je hier non-stop de 20 allerheetste dances ter wereld. En ook nog de hoogste binnenkomer bij 5538. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de Belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl. Langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op zo Je kunt de nummer 1 dansplaat ter wereld al bijna voelen. De 20 allergrootste zo meteen hier. 538 Niels. Oostenrijkse dorp Vent heeft stilgestaan bij de drie Nederlanders... die donderdag om het leven kwamen bij een lawine. Er werd een kerkdienst voor ze gehouden en daarin werd gebeden en gezongen. Het kerkje was een belangrijke schakel voor de hulpdiensten. Vlak daarnaast landen reddingshelikopters en stonden ambulances... Biden is eerder teruggekomen van een weekendtrip in de staat Delaware. Hij is terug in Washington voor overleg met zijn veiligheidsadviseurs over de spanningen tussen Israël en Iran. Amerika verwacht een aanval van Iran op Israël uit wraak voor de Israëlische aanval waarbij Iraanse hoge militairen werden gedood. Bij de Triomphe in Parijs kon je je vandaag nauwelijks verstaanbaar maken... door een betoging van duizenden motorrijders. Ze zijn tegen de verplichte keuring die aanstaande maandag ingaat. De betogers riepen op tot een boycott... omdat andere Europese landen die keuring niet hebben... zoals Denemarken en Nederland. En de mensen die Joost Klein begeleiden op het Songfestival... denken dat hij hoge ogen gaat gooien in Zweden. Het halen van de grote finale lijkt een formaliteit. En daarin kan hij het zomaar goed gaan doen, zegt de delegatieleider. Hij heeft geen zin om zich te mengen in de discussie over de deelname van Israël. Steeds meer bewolking en vannacht kan er een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graad of tien. Morgen droog met geregeld zon en maximaal... Van Bol. Een lekkere zaterdagavond, 8 uur geweest. Hier krijg je de 20 allerheetste dansits ter wereld. Welkom, welkom bij de nieuwe Global Dance Star. Met David Guetta en Kim Petrus op 20. Radio 5, 3, 16. En dan snel door met de Blessed Madonna. Zij zegt, ik heb een natuurlijke afkeer voor het draaien van hits. Zeker als het mijn eigen hits zijn. Dat doe ik dan ook niet. Maar wij wel. Hier is ze op nummer 15, met Happier. Ik heb... Bij op nummer 11, en voordat we head down de nieuwe top 10 en duiken, eerst de eerste top 3 van vorige week. Nummer 3. De bronzen medaille was voor Kelvin Harris. Nummer 2. Galantis en David Guetta waren de runners-up. Nummer 1. En Kaigo en Eva Max waren onbetwist de allergrootste dansen op aarde. staat er tot drie er deze week bij. Je weet het binnen no time, want je bent alweer aangekomen bij de bovenste team. Mijn naam is Wessel. We knallen in één rechte lijn door naar de heetste dance-hit op aarde. Zometeen de hoogste binnenkomer, Eerst Kelvin Harris omlaag van drie naar nummer 10. It's like I ain't really know where you'll be Not nou right, but it's okay. Ben je klaar voor de hoogste nieuwe binnenkomer? De Chainsmokers gaan geschiedenis schrijven. Ze worden de eerste artiesten ooit met een optreden in de ruimte. Met een luchtballon in de stratosfeer. Dit jaar gaat het gebeuren. Hun nieuwe hit is alvast maar begonnen met stijgen tot ongekende hoogte. Vanuit het niet binnen op nummer 6 in de Global Dance Chart. De Chainsmokers samen met producer Zurp, die je kan kennen van Wacky en Zangres Inc. Addicted is nieuw op nummer 6. I'ma hear the good, the don't, the, the bad When I look this good, I just wanna be bad I know you probably heard this, but you never heard that Did they tell you? I might be out of my mind Or I might be the reason you came in here tonight It ain't no fun if you don't cross the line Come and get it, get, get, get, get, get, get one more time Show me Hey Cyril Fox twee plekken wint in de 50 globale den komt recht op nummer 4 met Stumbling In. en dan door met het erepodium de drie heetste dancehits ter wereld een breakup song geschreven vanuit het oogpunt van beide exen en daarom spreekt het iedereen aan Al dus de geestelijke vader Gorje zijn hit Somebody is weer helemaal terug dankzij de super succesvolle remix van Fisher en Chris Lake. Glimmet op nummer 3. We'd still be friends. But with you I can let go David Guetta en 5 Seconds of Summer zitten muurvast op nummer 2 met Lighter. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst, de apotheose met het antwoord op de brandende vraag... wat is op dit moment de heetste dance -hit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms, platforms DJ's Wereldwijd en RadioMonitor.com gaat die eer naar een track... die de wereld te danken heeft aan alcohol. Als Keigo muziek maakt, dan drinkt hij altijd het rode wijn om in de chill vibe te komen. En dan maakt hij hits al steeds voor de derde week. De populairste dance in de paarden, Kaigo Naval Max. En whatever. Number one comes crashing down. Anytime I hear your name out in public. There's a place that I go. Every time that you in town is just me in my naats in my stomach. It wasn't dance-hit ter wereld. De beat stopt niet vanavond. Binnen een paar minuten hier op 538, de Armin van Buren. Hallo, hallo. Hey, goedenavond Bessel. Zometeen Dance Department, wat ga je doen? Nou, best wel een volle show. Er uh, staat een klein beetje in teken van Coachella, het grootste muziekfestival ter wereld. Dat vindt dit weekend en volgend weekend plaats in Californië. Ik heb dus uh, tracks van Reinier Zonneveld, die staat daar. Uh, ook hoor je James Hype, Mind Against. een hot mix van niemand minder dan Above and Beyond. Klinkt goed. Zometeen dus, Armin van Buren en Dance Department. Tot zover de Global Dance Start. Een shout-out aan onze geweldige Global Hitmixers Leon Hartog, Mark Teroe, Niels Verhoef, Karel Dikkers, Nick in de Disney DJ. En mijn naam is Bessel van Diepen. Zeppen is zinloos. Blijf bij Radio 538.